Dit is Radio 1, met Felix Meurders. Echt waar hoor, de redactie van de Gids.fm bestaat allemaal uit wielerfans. Maar zo'n toerstart in Utrecht, dat gaat alleen maar geld kosten. Wegblijven dus. Zometeen op deze zender. Nu het NMS Journaal met Jan van der Putten. Israël zal een overeenkomst tussen de wereldmachten en Iran... over het nucleaire programma van het land niet erkennen. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. In Genève onderhandelen de vijf permanente leden... van de VN-veiligheidsraad en Duitsland met Iran. Iran zegt dat het de verrijking van uranium niet zal stopzetten... maar dat andere opties wel open zijn. Iran probeert er alles aan te doen... om van de westerse economische sancties af te komen. Israël blijft erbij dat Iran werkt aan de ontwikkeling van kernwapens... terwijl Iran dat ontkent. De overeenkomst die nu in de maak is... begraaft volgens Israël de mogelijkheid... van een vreedzame oplossing van de kwestie. Op de markt is steeds meer vals geld in omloop. Volgens de brancheorganisatie van Marktkooplui... gaat het om georganiseerd gesjoemel met valse briefjes van 20 en 50 euro. Dat gebeurt vooral op drukke markten in grote steden. Daarnaast Haag Rotterdam, waar je sowieso altijd wel over de koppen kunt lopen. Waar die ondernemers het zo vreselijk druk hebben. En dan in haast, ja, dan zullen de ongetwijfeld zullen dit soort zaken zullen lukken. Ja, waardoor de ondernemers zeg maar, de, handel, de handel kwijt is het wisselge wisselgeld kwijt is en met een vals budget blijft zitten... wat hij, in, wat hij dan in moet leveren bij de, bij de politie als het goed is. In Denemarken is een man aangehouden... die werd gezocht voor de moord bij het Tjeukenmeer. Afgelopen zomer werd een zwem bij zwemstrandje... in Amsterdammer doodgevonden. Hij was vastgebonden en in brand gestoken. De politie over die arrestatie. Eind oktober heeft de politie in Denemarken... een 26-jarige Roemeen aangehouden voor een autodiefstal... Ja, toen meneer naar het politiebureau werd gebracht... en uh, zijn gegevens uh, door de politiesystemen werden gehaald... toen bleek dat de politie in Nederland uh, deze Romein uh, zocht... voor betrokkenheid op, uh, op de moord op uh, meneer Koeritz uit Amsterdam. De Romein wordt waarschijnlijk snel uitgeleverd aan Nederland. Het muziekspektakel The Passion wordt komend jaar uitgevoerd in Groningen. Op 17 april wordt het evenement gehouden in de binnenstad... en op andere karakteristieke plekken. The Passion gaat over de laatste uren van het leven van Jezus... Dit jaar trok het evenement in Den Haag 20.000 bezoekers. De organisatie is blij met Groningen. Ik vind het juist mooi om nu een keer de, de Randstad uit te gaan... en een keer naar het noorden te gaan, naar Groningen. Het is een hele actieve stad, een hele actieve regio ook... met alleen al 50.000 studenten. Dus we hopen vooral ook uit de regio Groningen... heel veel bezoekers voor de passion te trekken. Wie de hoofdrollen vertolken, is nog niet bekend. Aan eerdere edities werkten artiesten mee als Danny de Bunk... Frans Bauer en Anita Meijer. Het weer nog in het midden, noorden en noordwesten van het land zon. Op andere plaatsen meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 11 of 12 graden. Vannacht overal buien, morgen overdag wat droger en wat zon. Dus zometeen de gids.fm, zwakke knieën, de JSF en het bezoek van Marine Le Pen. Als ZZP'er bent u eigenlijk twee personen tegelijk. Wie, ik? Nee, hij bedoelt jou. Ik, nee, jij. Want u bent zowel ondernemer met een bedrijf...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 De hele ochtend wordt er al gejubeld in de domstad. De tour gaat er van start, Maar het wordt nu na een paar uur tijd voor een tegengeluid. Ik doe een poging om het gejuich te laten verstoppen. Nog meer bezoek uit Frankrijk. Marine Le Pen komt langs op uitnodiging van Geert Wilders. Moeten we daar blij mee zijn? En nu de PvdA door de knieën is, komt hij echt. De joint strike fighter. Nog meer blijdschap. En zeker bij de pleitbezorger van het eerste uur, Matt Herbe. En over knieën gesproken, het blijkt voor sportlieden een zwak en kwetsbaar onderdeel. Een band is zo gescheurd. In België deed men een opmerkelijke ontdekking. Voor mij hoeft u niet te knieën, maar. Surf naar de .fm. Dat bedoel ik. Na nou, veel bloed, zweet en tranen en elf jaar lobbyen is het uiteindelijk gelukt. Utrecht. De Tour de France komt eraan. In 2015 wordt in de Domstad het startschot gegeven voor de wielerronde. Meneer Herbe, heeft u iets met wielrennen? Zoals de, iedere Nederlander. Ik, ben, uh, ik fiets heel veel en ik hou ook van de sport. En uh, als Utrechtenaar, uh, ik woon in de provincie, uh, ga ik zeker kijken. Laurent Chambon, ik ga met u praten over Marine Le Pen. Blij dat er een stukje Franse folklore naar Nederland komt? Ja, dat is altijd goede advertentie, ook voor Nederland in Frankrijk. Het is de zesde keer overigens dat het spektakel naar Nederland komt. Ik praat zo met u door, heren. En de verwachtingen in Utrecht zijn hoog gespannen... want de Tour moet de stad niet alleen veel aandacht... maar ook geld opleveren. En nou zit ik zelf niet te wachten op al die heisa van het wielercircus. Ik kijk liever thuis voor de buis. En daarom zeg ik, de Tour moet wegblijven uit Utrecht. Waar of niet waar? Niet waar, zegt Bob van Oosterhout. Hij is sportmarketeer mm. van Triple Double. Goedemorgen, meneer van Oosterhout. Goedemorgen. Staat u volgend jaar vooraan daar? Uh, nou, vooraan is overdreven, maar ik ben er zeker bij. En het is trouwens het uh, jaar daarna. En de gemeente Utrecht en het bedrijfsleven pompen een miljard... 10 miljoen in die toerstart, maar liefst. Wordt dat terugverdiend? Ja, dat wordt alleszins uh, alles terugverdiend. Wij zijn in ons land over het algemeen jammer genoeg... goed gebleken in het uh, doodrekenen van uh, kansen. Maar het is niet voor niets zo dat er wereldwijd zo gevochten wordt... om grote evenementen. Want een toerstart zoals deze heeft economische impact heeft impact op het imago van de stad, de trots van de bevolking... maar kan bijvoorbeeld ook een aanjager zijn voor maatschappelijke impact. En als ik dan even terugkijk naar bijvoorbeeld Rotterdam... daar werd 15 miljoen geïnvesteerd... maar het had een economische impact van 33 miljoen. In Londen was dat 12 miljoen om 95 miljoen. Dus eigenlijk zijn alle business cases tot dusver positief. Ja, daar wordt verschillend over gedacht, hè? over die cijfers van Rotterdam bijvoorbeeld. Want op het moment dat daar die tour van start ging... toen stonden er weinig mensen langs de straat omdat het regende... en omdat er tegelijkertijd het WK-voetbal plaatsvond. Mensen gingen liever thuis naar dat voetbal kijken. En nu is er in 2015 weliswaar geen WK, maar de kans op regen in Nederland... ook in de zomer is altijd aanwezig. Dan gaan we toch met z'n allen niet de straat op. Nee, die kans is aanwezig. Je moet ook een beetje geluk hebben natuurlijk. Maar uh, een fout die wij in mijn ogen bijvoorbeeld ook altijd maken... is dat wij uh, infrastructurele verbeteringen uh, uh, alleen maar toerekenen aan bijvoorbeeld zo'n evenement als een toerstart. Maar ja, dat de bevolking daar nog 25 jaar van geniet, uh, wordt dan even gemakshalve vergeten. En dat vind ik niet helemaal ver. Nee, het lijkt toch wel een beetje op wensdromen, vind ik. Nee, dat is, dat, daar ben ik het totaal niet uh, mee eens. Uh, wat ik al zei, het heeft een economische spin-off. Het doet wat met de trots van de bevolking. Hoezo dan? Nou Hoe, het... Waarom doet het iets met de trots van de bevolking? Nou, omdat Utrecht uh, zich de komende uh, twee jaar toch uh, uh, het centrum van uh, de sport weet. En dat de Utrechter gaat voelen dat de ogen van de hele wereld, althans zeker ook de wielenwereld, gericht zullen zijn op Utrecht en dat er van allerlei activiteiten zullen worden uh, ontwikkeld... om ook samen te gaan genieten van zo'n evenement. En daar gaat elke Utrechter van profiteren. Ja, je zal maar in het centrum wonen... en dan mag je alleen je huis in met een rugnummer. Ja, ik zou bijna willen zeggen... dat is een Amsterdamse benadering. Dat is best wel jammer, want het uh, Ik kom het nu uit Amsterdam, veel goed. Nee. Maar weet u wat het kost uh, voor de Utrechtse middenstand in de binnenstad? Want die moeten hun winkels een paar dagen dichtgooien... omdat het toercircus langs raast. Jawel, maar ook daarvoor geldt... de Utrechtse middenstand zou ook uh, moeten denken in kansen... en wat het uh, gaat opleveren om dit uh, te, kunnen, te kunnen hosten. Loon op Zand wil graag de start van de Tour Down ander. Is dat reëel? Uh, ik denk dat die kans erg klein is, maar de ambitie juist ik toe. Is ook flauw, hoor. bestaat ja. niet. Gaat niet, hoor. Nee. <laughs> ik ben tamelijk positief. Bob van Oosterhout, hij is sportmarketeer van Triple Double... Ik heb hier een interessante combinatie. Chris Berry met Bequizit, met het nummer Let Go. You got to let yourself go. You got to let yourself go. De producer hoorde Chris Berry zingen op een avond... toen er een ode werd gebracht aan Amy Winehouse... en dacht, daar moet ik mee gaan samenwerken. En in de mum van tijd was er een album. En daarvan kwam dit nummer Let Go. De geweest gisteren inderdaad. Ik zal ook de komende maanden nog veel meer politieke leiders van politieke partijen over heel Europa gaan ontmoeten. Ik denk dat het goed is als het gaat om onze strijd tegen Europa, tegen de Europese Unie, tegen de euro, tegen de massa-immigratie, de islamisering, om daar ja, met partijen die daar toch veel hetzelfde over denken proberen of we de krachten kunnen bundelen. Geert Wilders na zijn bezoek aan Marine Le Pen, leider van het Front National in Frankrijk. Dat was in april. Woensdag volgde tegenbezoek van Le Pen aan Wilders... en samen zoeken zij naar zielsverwanten in Europa... om een internationale, rechtse, anti-Europese beweging te vormen. Bij mij zit socioloog en politicoloog Laurent Chambon. Hij verdiept zich in die rechtse stromingen... en schreef een boek over Marine Le Pen. Goedemorgen, meneer Chambon. Goedemorgen. Hoeveel gewicht moeten we aan het bezoek van Le Pen toekennen? Nou, niet zoveel, want het verandert uh, weinig dingen... in Frankrijk zelf of in Nederland zelf... Uh, die zijn twee verschillende uh, politieke culturen. Dus, ja, in Frankrijk wordt het niet eens over het bezoek van Marine Le Pen in, uh, in Nederland gesproken. Dus het maakt helemaal niks uit? Nou, niet weinig. Het, het laat zien dat uh, extreemrechtse partijen met elkaar werken op europees niveau. Maar dat wisten we al. Maar nu is het echt officieel. Maar voor de rest, het, het, het verandert heel weinig. En wat vindt u ervan dat die partijen met elkaar gaan samenwerken op Europees niveau? Nou, ik vind het fascinerend dat ze zo goed met elkaar werken... terwijl ze tegen de Europese Unie zijn dat terwijl de andere partijen niet zo goed met elkaar kunnen werken... terwijl de andere partijen wel voor de Europese Unie zijn. Ja. Dus het is een beetje ironisch eigenlijk. Het Front National en de PVV hebben gemeen... dat ze de immigratiestromen willen indammen... maar er zijn ook verschillen. Zoals de kijken op Israël. Hè? Wilders noemt zich een vriend van het land... en dat lag bij het Front Nationaal van vader Jean-Marie toch anders, of niet? Ja, maar dat is veranderd. Uh, Marine Le Pen heeft zelf uh, heel publiekelijk uh, afspraak gemaakt... met uh, uh, uh, mensen in Frankrijk, uh, de ambassadeur van Israël... maar ook mensen van de Likud... Uh, en nu profileert ze zich dat ook als een vriendin van Israël. Dus Marie denkt er anders over dan ja, haar Ja, heel duidelijk. Fundamenteel anders is dat? Ja, dan? ook ze heeft uh, wat, zijn, uh, wat haar vader zei over uh, de Joden, bijvoorbeeld. Ze, uh, wat zei de vader ook alweer over de Joden? Uh, nou, hij heeft een paar uh, niet zo smakelijke grapjes gemaakt. Oh, uh, dat is een beetje moeilijk te vertellen. Maar uh, over Durafoor-crematoire, dus met, uh, met uh, de Shoah en de naam van mensen. Ja. Dat was echt niet makkelijk. En, en, en ze heen? zei, ja, dat was absoluut ontspanning. Acceptable. En zij gaat daar vader op dat dit ja. punt niet na. Wilders is fel anti-moslim, Marine Le Pen is daar minder uitgesproken in, Of vergis ik mij. Nou, Het is een beetje uh, ingewikkeld, uh, onze cultuur in Frankrijk gaat om goddienst, is een beetje hysterisch als het gaat om goddienst in het algemeen en mensen zijn redelijk agressief ter goddienst in het algemeen. In terwijl in Nederland er veel meer uh, uh, tolerantie is voor, voor uh, religie en algemeen. Yeah. Dus dat maakt dat de natuur van het discours heel anders is. Dat is een beetje moeilijk te begrijpen voor Nederlanders, maar het is aan de rand van hysterie. Het gaat om goddiensten. Fransen zijn zo bang van de terugkomst van de uh, katholieke kerk. Dus ook islam, een soort uh, super powerful. Ja, uh, daar zijn ze entiteit. bang voor. Ja, dus ze denken, ja, we Dat geldt voor alle Fransen. Ja, meeste Fransen waren echt. Uh, het was heel moeilijk om uh, de katholieke kerk aan de kant te zetten. En ze zijn bang dat het opnieuw gebeurt, maar nu met de islam. Dus daar hoeft Marine Le Pen weinig tegen te duwen, dat dat sentiment is. Ja, dat is, de Fransen hebben echt een probleem met goddiensten. Maar ja. ze denkt er wel net zo over als Wilders? Ja, het is min of meer hetzelfde. Ook de, de, de, wat ze gebruiken, ze zeggen: ik heb niks tegen de moslim, maar ik wil uh, islam als een ideologie kritiseren. Uh, en dat is precies de argumenten van, uh, van Gerard Wilders. En dan zijn er dus die andere rechtse partijen waar Wilders en Le Pen mee willen samenwerken, de FP. In Oostenrijk, rechtse partijen in Scandinavië, Vlaamse Belang in België, de Lega Nord in Italië. Past dat ideologisch allemaal naadloos in elkaar? Um, steeds meer. Als je ziet. Uh, Zagre... u, u knikt van nee. nee is... U nou, schudt van nee. Dit is ook. Die, die dit ook is mat Herber. De, de, die ja, in, in de verschillende landen van Europa... Eh, zijn ook totaal verschillende politieke partijen... met een verschillende achtergrond. Ik vind dat Dooran dat ook goed uitlegt. In Frankrijk en Nederland is ook een groot verschil. Maar mijn vraag aan hem is... Eh, in mijn nee, naam, nee, nee, nee, nee, u zegt, ik vroeg... aan hem, past dat allemaal naadloos nee, in elkaar? ze passen niet naadloos in elkaar... maar ze hebben één gemeenschappelijke agenda. En dat is proberen Europa... Uh, dus af te remmen. En de, de agenda is dus juist bewijs wat ik wil zeggen. Ze zijn verschillend. En die verschillen willen ze handhaven. En Europa wil juist in hun ogen een soort eenheidsworst opleggen. En daarom zijn ze samen maar, tegen Europa. Maar ik hoorde Laurent Chambon beginnen met te zeggen... ja, het past steeds meer... Ja. bij elkaar. Ja, als je kijkt naar het programma, de eerste uh, nieuwe, nou, hoe kan je dat zeggen? Ja, de Denen en de Vlamingen hebben heel veel geëxperimenteerd, tot het punt dat ze in een regering met gewonnen uh, re partijen zijn gekomen. Ja. Dus ze hebben ook een programma veranderd, gemoderniseerd, zou je zeggen. Uh, ja. gepolijst. En dat was toen in, in Frankrijk en Italië niet het geval. Nu je ziet dat in Italië en in Frankrijk, er is een verandering binnen de partij, om die oude uh, Nazi weg te sturen en om een meer presentabele houding te hebben. En als meer je kijkt naar de talen, program... betekent dat ook dat ze uh, ja, ja, niks... uit zijn op het plusje, op de macht? Nou, het is ook uh, uh, niks meer tegen Israël, maar voor Israël. Um, niet meer homofoob, niet meer racistisch en ook niet meer per se islamofoob... maar wel kritisch tegen de islam als ideologie... maar niet tegen de moslim. Nou, dat maakt echt een verschil. Kijk naar zo'n Heinz-Christian Strache van de Oostenrijkse FPÖ... die schijnt toch echt wat te hebben met neonazies. Ja, oké. Okay. Dat betekent niet dat neonazies absoluut verdwenen zijn. Dat is ook het probleem van de Front National. Die zijn uh, altijd. De vrienden van Marie Le Pen zijn niet... Uh, iedereen is niet super links of progressief. Er zijn een paar mensen die nog een beetje een probleem hebben. Maar u ziet dat dus gebeuren? Die ja, echt... het, is, het is een verandering. Maar het komt ook... Met de verandering binnen de samenleving. Mensen zijn minder racistisch geworden, Meste mensen zijn niet meer antisemit, mensen zijn niet meer homofoob. dus de partijen moeten zich ook aanpassen. U knikt nu van ja. Ja, je ziet een in ontwikkeling inderdaad dat die partijen. en dat is eigenlijk vind ik het positieve ervan... om te kunnen samenwerken moeten ze water bij de wijn doen. En je zult dus ook zien dat ze een beetje naar het midden toe gaan opschuiven. Het grote probleem met Geert Wilders is, is dat hij eigenlijk in Nederland... iedereen de gordijnen injaagt om zijn eigen kiezers vast te houden. Dat doet hij heel bewust. Hij een, een, een, een algemeen politicus stelt van... Ik, wil, ik ben er voor alle Nederlanders, dus ik wil zo min mogelijk vijanden hebben. Uh, maar de policy van, van Wilders is bewust. Ik, 80% is tegen mij, dat is heel mooi. Want daarmee is 20% voor mij. En 20% betekent... Een vijfde, dertig kamerzetels. Dus hij heeft tot nu toe bewust geprovoceerd om zijn eigen achterban vast te houden. Maar eh, dat, dat is contraire aan de opstelling van de andere partijen. Ja, exact, die... als je nu wilt gaan regeren moet je allemaal water in de wijn gaan doen. En je zou ook redelijker moeten worden. Maar mijn vraag aan Hooran is dan, als die partijen die, gaan hoor. samenwerken en redelijker worden. Ontstaat er dan niet, ben je niet bang dat er dan op rechts echte extreemrechtse partijen gaan ontstaan, zoals we nu zien in Griekenland bijvoorbeeld? Dat is een gevaar, maar we moeten ook begrijpen dat de uh, meeste extreemrechtse partijen in Europa zijn gebouwd op een paradox. De paradox is dat ze anti, uh, tegen het systeem zijn, terwijl ze samenwerken misdaad, als je kijkt naar Denemarken of België, mm -hmm. dat ze uh, systematisch samenwerken met rechtse partijen. Dus mm -hmm. een soort rare positie, uh, dat is absoluut hetzelfde, is dat ik ben tegen het systeem, toch was ze uh, aanwijzer in die ghetto constructie. Dus hij was leuk op zijn manier aanwijzer. Dus zij hebben een soort positie waar ze én superkritisch zijn tegen de regering... maar toch als je kijkt naar de manier waarop ze stemmen... ze stemmen systematisch voor de rechtse regering. Dus een beetje een soort paradox. Ze verkopen aan hun kiezers, ja, we zijn tegen het systeem... maar als je kijkt naar wat ze doen, zijn ze eigenlijk in het systeem. Is het iets waar de Europese Unie zich zorgen over moet maken? Dat die beweging veel macht krijgt in Europa? Nou, ik vind... Zolang ze de wet respecteren, dat is niet uh, het probleem van de Europese Unie. Mensen moeten stemmen wat ze uh, correct vinden. En als 20% van de Nederlanders of de Fransen vinden dat uh, gert ...Marine Le Pen moet uh, worden... ...nou, ik, vind, ik, ik, ik zie niet waar het probleem is. Het nechtje van Marine Le Pen staat op de voorpagina van La ja. Parisienne. Ja. En uh, wat wordt daar precies gezegd? Uh, we hebben ontdekt wie haar echte vader is. Maar ik vind het niet zo interessant. Ik, uh, tenzij... Maar, maar, maar, had, vader, wie de echte vader van het ja. nichtje is? Ja, ja. ja dat is een journalist, ja. Oh. Maar, i, i, ja, het is een beetje een dat is schattig. Ook het feit dat ze dat niet uh, laten weten, dat vinden we uh, interessant. Maar per se is het niet zo interessant, nieuws, vind ik. Nee? nee. Oké, okay, nee, maar het gaat weer over maar, familie is de is de wel, pen, natuurlijk. Maar yeah, het is wel interessant dat die diezelfde partijen... die praten over uh, oude familie, een traditionele familie. En je ziet dat de yeah, werkelijkheid is altijd in Frankrijk. Ja, het is ja, altijd anders. Ja, precies. A a in, in, in Frankrijk heb je wel families, maar wat daarnaast allemaal gebeurt, yeah. meneer hebben. Wij mij is in Europa. Weet u daar iets van? Nee, nee, nee, nee. Ik ben niet zo bekend in Frankrijk maar dat is, anders uh, dan vakantie. Wat interessant is aan de Le Pen-familie is officieel zijn voor traditionele waarden. Yeah. Maar Marine Le Pen is uh, gedivorceerd. Uh, is ja, gescheiden. Ja, yeah. gescheiden. Sorry, het is een beetje vroeg. Um, en als je kijkt naar de familie, is het een beetje goud is, met uh, heel veel scheidingen en zo. Dus eigenlijk met het, uh, de, de familie een beetje schattig. Ze zijn zoals de echte Fransen. Maar dan, dan is het wel politiek relevant. Kijk, als je zegt het familieleven, ze, ze, ze, ze gedragen zich hypocriet, zo gezegd. Dat zie nee, je ook in Amerika. De nieuwe generatie, niet. de oude oh, nationale, okay. ja, ja, ja, dat ja, ja, ja, is ja, ja, ja, waarom ja, ja, ja. het nu niet meer zo interessant meer is. Omdat de nieuwe generatie, ja, ik kan ze niet schellen wie de vader van. Uh, ja, uh, Meneer Chambot, blijft ja, u zitten, want we gaan het hebben over de JSF. Als het binnen de begroting gefinancierd kan worden, dan neig ik naar van doe nu maar mee. Uh, maar dat het de JSF uiteindelijk wordt, daar mogen de Amerikanen, als ik wat voor te zeggen heb, absoluut van uitgaan. Pim Fortuyn sprak deze profetische woorden in zijn verkiezingscampagne: de JSF zouden komen. En na meer dan dertien jaar steggelen is het dan eindelijk zover. De JSF wordt het nieuwe gevechtsvliegtuig van de Nederlandse luchtmacht. Een van de grootste voorstanders, spelers en lobbyisten in deze luchtoorlog is Matt Herbe. Meneer Herbe, de champagne is bij u thuis opengegaan, neem ik aan. Hè? Dat zou, zou je denken, maar als je de, al deze mooie omschrijvingen. Uh, van uh, supporter en lobbyist tenminste uh, uh, serieus neemt. Dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Maar je bent uh, heel uh, lang lobbyist uh, geweest. Nee, nee, nee. Ja. Ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik heb 23 jaar bij Defensie gewerkt als, als voorlichter. En die en was vliegtuigspotter en, ver... en die was helemaal gek van de JSF. Nee, absoluut niet. Ik ben, ik ben een luchtvaartjournalist sinds 1973. Ik heb een 40-jarig jubileum. Gefeliciteerd, dankjewel. Maar ik ben helemaal niet uh, ik ben helemaal niet uh, idolaten uh, voor de JSF. Sterker nog. Nee, moeten de, we een ander vliegtuig nemen dan? Ik vind de Franse Rafale veel mooier. Als luchtvaartenthousiast vindt de Franse Rafale dat is een ja, andere. Om, te, om te, te filmen, om te fotograferen. Gewoon om te zien is veel mooier. En is ook een heel goed vliegtuig. Maar is die beter dan de JSF dan? Uh, nee, hij is getest. En nou. hij komt bijna dat wel de JSF het dichtst is. 98% als je de stelteigenschappen weglaat. Dus het is een heel goed vliegtuig. En die stelteigenschappen voor de mensen die dat niet weten. Wat dat, is, dat? dat betekent dat je op de radar onzichtbaar bent. Ja. Uh, moeilijk te zien bent. En dat is, gaat men vanuit. In de komende 30 jaar is strikt nodig. Wil je het luchtoverwicht kunnen behouden. Maar dat Franse vliegtuig is veel. Mooi meneer ja, Schambauw. Ja, ik heb zelf niet gemaakt. Dus uh, ik ben trots op de ingenieur. Maar ja, dat <laughs> is niet zo belangrijk. Nee. Wat ik jammer vind is... Uh, maar dat is misschien... Uh, ik ben in de minderheid hier. is ik vind jammer dat... Uh, in Nederland en Denemarken in het bijzonder. Uh, Weinig aandacht is gegeven, een Europese project. En dat gaat niet per se om de kwaliteit van de vliegtuigen. Want die zijn ja, we zijn het Westen, we zijn goed met machines. Ja. Maar uh, het gaat om de Europese Unie. en, nou, ja. uh, en Dat ik had vind een nu uiteindelijk beetje... de Europese eenheid ja. dat gedemonstreerd kunnen worden, door Precies. de aanschaf van ja. een Frans toestel, ik, bijvoorbeeld, ja. of een Zweedse toestel. Nou, eigenlijk als je kijkt, die zijn niet alleen maar met de Fransen ontwikkeld, die ja. zijn ook samen met de Duitsers, Italianen, ja. en Engelsen. Ja. Dus ik vind op dit gebied vind ik een beetje jammer dat het systeem. Was gekozen voor Amerikaanse. Dat komt allemaal door wat hebben. Nee hoor, ik, heb juist, ik ben ook uh, de, degene geweest die in 2005 gezegd heeft: we moeten beslissers kijken naar een Zweedse alternatief, de Saab-Griepen. Alleen, en daar is het fout gegaan, ik heb toen de Tweede Kamer ook voorgehouden, mijn collega's. Een Europees project uh, is, heeft meer risico's en gaat zeker duurder uitpakken. En toen heb ik gezegd: van mij duurder dan de JSF, ja. Van mij mag dat, want ik ben voor Europees, een Europees project, uh, maar kom niet met het verhaal van. Het moet goedkoper en met minder risico's. En het moet Europees. Want die, die dringen zijn niet te verenigen. En, en daar is het dus misgegaan. En het is jammer. Kijk, het, het JSF-verhaal is heel makkelijk uit te leggen. En ik ben heel erg blij dat ik hier de gelegenheid voor heb. Want de afgelopen tien jaar is er eigenlijk nooit in de media serieus aandacht gekomen... voor de reden waarom de JSF belangrijk is. Ik zal hem in 30, 40 seconden misschien kunnen uitleggen. Over tien jaar is er maar één gevechtsvliegtuig in het Vrije Westen in productie. Ja. En dat is de JSF. Alle andere kandidaten die er nu nog zijn. zijn eh, zouden wij als we die kopen. de laatste zijn. De hekken gaat de productielijn dicht. Dat betekent over tien jaar. zijn wij. Ja, kijk, 20 seconden al, ja, ja. Ja, Over tien jaar is dus die JSF het enige vliegtuig in productie. En dat betekent dat het niet kan falen. Want als het zou falen, zouden de Amerikanen. die hun kaart op die JSF gezet hebben. hun totale militaire superioriteit kwijt zijn. Wij hebben de deelname aan het project afgekocht met een eenmalige bijdrage. Er zijn geen risico's voor Nederland. Seconden. Er zijn geen risico's voor Nederland. Want de, de overschrijdingen van het budget komen ten laste van de Amerikanen. En dat betekent dat we kopen dus het goedkoopste en het beste vliegtuig terwijl de risico's voor de Amerikanen zijn. En iedereen die zich enigszins echt er serieus erin verdiept, weet dat ik gelijk heb. Maar er zijn zoveel beloftes gedaan in het kader van die JSF aanschaf Er zou een werkgelegenheid komen voor 25.000 man. Nou lees ik de laatste dagen in de krant als het duizend zijn, dan is het veel. Ja, het gaat, gaat erom hoeveel jaren natuurlijk. Moet je erbij, de, kijk, er komen honderdduizend banen bij, maar in de, in de komende 25 100 jaar. Honderdduizend banen voor de jezus. In, in de komende 25 jaar. Ja, dus deel je dat door 25, ja. hebben de 4000 mensen een baan. U denkt dat de 4000 nee, mensen is, een baan kunnen krijgen? Absoluut. Het toestel absoluut. is allemaal duurder geworden. Nee, dat is dus niet waar. Ja. De, de ontwikkelingskosten zijn allemaal Eerst kregen we er 65 nee, nee, nee, en 85. Ja. En nu krijgen we er nog 27. Ja, maar het budget is ook verlaagd. Het budget is ook verlaagd. Dan nou, vergeet je erbij hoor. te zeggen. Ja, niet veel. Meer dan een kwart. Het budget was 6,2, is verlaagd naar 4,5. En weer verlaagd naar 4 miljard. En, en vergeet erbij te vertellen: Nederland is het enige land in de Europese Unie dat BTW heeft. Dus in die 4,5 miljard zit 900 miljoen aan BTW. Die linea -rekt naar terug gaat de schatkist in. Dus dat zijn dingen. Je moet wel de zaken eerlijk vergelijken. Voor mij, ik heb het al eens gezegd hier aan deze tafel. In, in de discussie met vrienden van GroenLinks. Voor mij mag je eerlijk zeggen: ik wil geen luchtmacht of ik wil zelfs defensie opheffen. Maar zegt er dan ook bij tegen de kiezer, het bedrag dat je dan vrij speelt is nog niet eens genoeg om de zorg in de kerstvakantie te betalen. Nou lag er in 1999 al een voorstel voor de aanschaf van deze vliegtuigen klaar. Waar is het nou uit de bocht gevlogen? Het is gepolitiseerd in 2003 om twee redenen. De, de nek aan nek race tussen de Partij van de Arbeid en de SP eh, ma, eh, plaatste de Partij van de Arbeid in de hoek van wij moeten de SP links inhalen. Gelijktijdig. Uh, dat zijn we nu allemaal een beetje vergeten. Maar in 2003 was natuurlijk de verfoeilijke, zeg ik dan maar zo, George Bush aan, aan de bewind in Amerika. En het anti-Amerikanisme was ook in Nederland uh, uh, ja, hoog. Dus alles wat uit Amerika kwam was per definitie fout. In de Tweede Kamer werd ook gezegd door GroenLinks: we moeten die JSF niet kopen, we moeten Bush zijn zin niet geven. Het was een kul argument. Ja. Uh, want het was helemaal geen speeltje van Bush. Maar uh, zo lag was de mentaliteit. Uh, dus we hadden een, een sfeer anti-Amerikaans. En, en, en een wetloop tussen, uh, om de gunst van de linkse kiezer... tussen de Partij van de Arbeid en de SP. De LPF had er geen bal mee te maken. Blij over ben, Felix, ja. Als ik ergens blij over ben, is dat ik, nou, ik niet degene die ben die nu ja gezegd heeft. Maar hoe heeft. kan het dan toch dat u wordt gezien als uh, JSF-lobbyist? Nou, dat is, daar heb ik ook over zitten nadenken. Om de ironie van het verhaal is dat er eigenlijk geen lobby geweest is de afgelopen tien jaar. En dan komt zo'n matje Herbe in beeld. Die zegt ja, die, die is bereid te zeggen waar het op staat. Maar waar blijven die ministers, die generaals, die mensen van het bedrijfsleven? Iedereen heeft zijn mond gehouden. Nou, denk dat... Berlijn heeft wel gelobbyd ja, hoor. De laatste, als hij die de dienst uit was, de laatste twee ja, jaar. Maar er hangt bij u thuis geen foto aan de muur. Geen ah, poster ja. van de JSF. Absoluut niet, zeg. Nee, het is... Uh, ik vind nu, trouwens ga... straalvliegtuigen helemaal niet leuk. Ik ben van de zuigermotoren. Net als een Harley Davidson, weet je wel. Ja. Dat vind ik geweldig. Een oude Spitfire uit de Tweede Wereldoorlog. Dat vind ik echt mooi. Hartelijk dank, Matt Herbe. Graag gedaan. Hij is 40 jaar luchtvaartjournalist. Dank je. Gefeliciteerd. Ja. En Laurent Chambon, schrijver van een boek over Marine Le Pen... over haar aanstaande bezoek aan wilders... en de samenwerking van extreemrechtse partijen in Europa. Dit is Radio 1. Het is half twaalf geweest, Die van de Putten schuift aan met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil 50 miljoen euro uittrekken voor de allerarmsten. Een ruime Kamermeerderheid steunt een plan van de ChristenUnie... om op de begroting van ontwikkelingssamenwerking daarvoor geld vrij te maken. De coalitiepartijen VVD en PVDA en de oppositiepartijen D66 en ChristenUnie... zijn het daarmee eens met die 50 miljoen. Begin volgend jaar houdt Egypte parlementsverkiezingen gevolgd door presidentsverkiezingen tegen de zomer. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken in een interview gezegd. De bevolking dan, kan dan de opvolgers kiezen van het interim bewind dat werd aangesteld nadat het leger president Morsi had afgezet in juli van dit jaar.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 En marktkoplui krijgen steeds vaker valse bankbiljetten in handen gedrukt... constateert de Centrale Vereniging van Ambulante Handel. Het probleem speelt vooral op drukke markten in Den Haag en Rotterdam. En de daders komen vooral uit Oost-Europa, zegt de vereniging. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is de gids.fm. Met Felix Murders. Uh. Zometeen meteen al, de drie banden in België. En nu eerst nog uh, grammofoonmuziek. Nee? Dan nou gaan we meteen door. We hebben namelijk een extra knieband gekregen. Zo ongeveer uh, is het nieuws samen te vatten waarmee twee Belgische artsen deze week kwamen. Onze knie wordt door meer delen bijeengehouden dan we tot nu toe dachten. Vooral voor sporters is dat een belangrijke ontdekking. De Bora Blackenhorst is aangeschoven en weet er meer van. De Bora, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Echt zo'n Eureka-momentje is dat, hè? Want dat hebben we hebben het natuurlijk niet echt gekregen. Hij zit er al heel lang. Uh, twee Belgische artsen uit Leuven hebben dat ontdekt. Er zit een anterolateraal, ik hoop ik het allemaal goed zeg, ligament nog in onze knie. Ik ben natuurlijk geen orthopeet of chirurg, maar ik ga het een beetje proberen uit te leggen. Je, als je been een beetje buigt, ja. en je uh, uh, zet zeg maar een puntje op de buitenkant van je knie, iets, iets boven je knie, Links op het bovenbeen. Maakt niet uit, maar laten we rechts nemen, want toevallig zit ik dat een beetje aan te wijzen, al zie je het niet. Um, dan zit je dus op het bovenbeen. Uh, een klein puntje, dan trek je schuin naar beneden... waar je onderbeen begint, een lijntje. Links dat, dan? Links dan. Uh, ja, eigenlijk recht naar beneden. Dus uh, met een beetje met de buiging mee, maar dus dwars over je knie heen. Okay. En daar zit dan het ligament. Dat is een heel klein bandje en dat zorgt er heel goed voor... dat je eigenlijk gewoon kunt draaien, heel simpel. Steven Klaas die vertelt wat meer over. Hij is een van de ontdekkers van deze nieuwe band. De belangrijkste bevinding die, die er eigenlijk uitgekomen is is dat deze gefrisband uh, de draaiing van de knie controleert. Ik bedoel daarmee, als u op een been staat... en u wilt over één been uw lichaamsgewicht draaien om van richting te veranderen... dan is deze gefrisband van belang om te maken dat u niet door uw knie zakt. Ja, en daar zit hem dus de crux. Want denk maar even terug aan dit moment. Ah! Ah! door meer gaat Ja, 2000 was het. En deze schreeuw kwam destijds uit de mond van uh, Ruud van Nistelrooy. Deed een ogenschijnlijk simpele koptraining. Ja. Kwam verkeerd neer. Scheurde ja, zijn voorste kruisband helemaal af. Werd geopereerd. Revalideerde ook wel. Maar bleef toch wel wat problemen houden hoor, met die knie. En uh, nog een paar keer moest hij zelfs daarvoor onder het mes. Um, ik heb er nog één. Sprong jetzt. Ah! Om Goddes wil. Om Goddes willen. Ja februari dit jaar. Ja, ze zijn allemaal heel erg eng om te horen. Uh, WK-skiën. Amerikaanse Lindsey Van kwam uh, keihard ten val. Scheurde ook haar kruisband in haar rechterknie. Dat is ook het gewricht waar ze al wat vaker problemen yeah. mee had. Na negen maanden revalidatie is ze pas geleden wel weer begonnen met trainen. En vooralsnog moet ik zeggen, gaat het goed. Uh, ik heb nog een sport nee. die gevaarlijk is. Ja, nog eentje dan. Basketbal. holding Holding on to his knee and down. Yeah. Derek Rose, guard van de Chicago Bulls. In april 2012 raakte hij zwaar geblesseerd aan zijn knie. Scheurde inderdaad weer zo'n bandje af. Vorige maand maakte hij eindelijk zijn randree. En dat zijn dus 526 dagen dat hij niet heeft kunnen spelen. En wat is nu de connectie van al deze blessures... met de nieuw ontdekte knieband? Nou, laat ik vooropstellen dat ik dat medisch dossier... van Van Nistelrooy, Van, Rose... en al die andere voetballers, skiers, basketballers... en die, al die andere sporters die er zijn... die ken ik natuurlijk niet tot in detail. Nee. Maar wat ik wel weet is dat uh, er bij knie een getal is van 20%. 20% van alle patiënten met knieblessures... en dan met name het letsel aan de voorste kruisbanden... 20% herstelt gewoon niet goed. Die mensen worden vaak geopereerd, ze revalideren... denken dat het weer goed is. Maar op een zeker moment zakken ze dan wel weer gewoon door die knie. En dat komt doordat niet alleen die voorste kruisband is beschadigd... maar ook die nieuwe band, dat kleine bandje dus. En dat bandje dat dus zo essentieel is om te draaien. Ja. ja, tot dusverre werd hij gewoon nooit opgemerkt... en dus ook niet de beschadiging ervan. Met als gevolg, daar zijn we weer bij het beginpunt... dat die knie een zwakke plek bleef. Ook al ging je er zelf van uit dat je helemaal hersteld was. Nou ja, eh, sporters eh, die hebben daar last van. Want ja, die zijn ook geopereerd, denken ik ben weer in orde... maar het blijkt niet zo te zijn. En dan kan je dan zoveel last van blijven houden dat je je sport gewoon helemaal niet meer kan beoefenen. John de Jong, bijvoorbeeld, oud-voetballer van Ondermeer PSV... die moest in 2008 gedwongen stoppen na aanhoudend blessureleed aan die knie. Alle operaties zijn uh, de linkerbinnenkant van de knie geweest. En, uh, ja, inmiddels is dat een chronische ontsteking geworden... die uh, ja, bij, bij specifieke inspanning op het voetbalveld elke keer terugkomt. en uh, ja, dan maakt het onmogelijk om, uh, ja, om op topniveau... Uh, te maar hoe kan het nu dat die band nu pas is ontdekt, dat die band nooit eerder is opgemerkt? Ja, want we hebben hem gewoon eigenlijk al op het ja. moment dat je ter wereld komt. Hè? Nou, de Belgische arts Steven Klaas die heeft daar wel een verklaring voor. Het komt eigenlijk door de manier waarop die geblesseerde knieën worden behandeld. Want vaak doen we dat, of doen de artsen dat, met een kijkoperatie. Uh, u weet dat kijkoperaties zeer uh, frequent worden uitgevoerd, zeer populair zijn en zeer goede uh, operaties zijn... Uh, waarbij, waarmee we via twee zeer kleine snijtjes enorm veel problemen van het kniegewicht kunnen oplossen. Maar het enige nadeel van kijkoperaties is dat men als chirurg en, en als onderzoeker eigenlijk wordt gedwongen om in het gewicht te blijven. Ja, voilà. Die kijkoperaties ja. zijn dus eigenlijk behandelingen met, met oogkleppen op. Hè. Dus alles wat buiten die knie ligt, ja, dat wordt gewoon niet opgemerkt, omdat alles meteen naar die kruisband gaat. Nou ja. Nu is het bekend, dus dan kunnen de artsen en chirurgen veel gerichter dat probleem aanpakken. Ook kijken naar dat bandje. En dan hopelijk zijn terugkerende knieproblemen en blessures uh, ja, niet meer van deze tijd. Behoren ze tot het verleden, dus toch dat Eureka-momentje. De Borra blekkenhorst over dat anterolateraal ligament. Wat een woord, om Goddes willen. Wie een computer heeft met Windows XP als besturingssysteem moet opletten. Want Windows XP wordt over een aantal maanden in april 2014... Niet meer ondersteund door moederbedrijf Microsoft. Brecht van Hulten is presentator van Kassa, waar je net het tune van hoorde. En die is hier om te vertellen wat daar de gevolgen van zijn. Brecht, goedemorgen. Goedemorgen. Windows XP is 12 jaar oud, denk ik. Hoeveel mensen werken er nog met dit systeem? Die cijfers verschillen een beetje, maar uh, in Nederland is dat tussen de 10 en 13 procent van de uh, PC's. Dus dat zijn ongeveer 1,3 uh, tot 1,6 miljoen mensen. En uh, wereldwijd is dat 20 tot 30 procent van de computers. Dus het het gaat om honderden miljoenen computers. En wat zijn dan de gevolgen voor de gebruikers als Microsoft stopt met het ondersteunen van dit besturingssysteem? Ja, dat betekent dat ze dus geen updates meer geven. En uh, dan is je computer dus onbeveiligd en uh, hartstikke link om mee op internet te gaan. Dat betekent dat de deur wagenwijd open staat naar virussen en malware. En um, ja, een van de dingen die je natuurlijk uh, vooral niet meer moet doen is dan internetbankieren. Wij hebben uh, met de banken regelmatig uh, contact hierover... over welke voorwaarden ze nou stellen aan de klanten... om uh, tot vergoeding van schade bij internetbankieren over te gaan. En ja, zij vergoeden gewoon niet... als je niet je computer update, update hebt. Ja. Dus alle mensen met XP... die moeten niet meer internetbankieren... anders kunnen ze redelijk uh, de zaak zijn. Dus eigenlijk moet je een nieuw besturingssysteem aanschaffen. Daar komt het op neer. Maar voor heel veel mensen, en daar zijn veel mensen verontwaardigd over... betekent het dat hun nieuwe besturingssysteem niet meer op hun computer past. Omdat die computer gewoon te oud is en dat dus niet meer trekt. Dus moeten ze ook overgaan tot de aanschaf van een nieuwe computer. En ja, dat vinden ze natuurlijk uh, raar. Het is net zoiets als dat Volkswagen zou zeggen... nou, die oude Polo, die repareren we niet meer. Francisco Violen, heb jij nog Windows XP? Uh, nee, ik werk nog steeds met MS-DOS. Dat bevalt heel goed en ik snap eigenlijk niet uh, waarom dat mensen over zouden stappen op Windows. Het leek nog niet zo'n goede overstap. Toch. Dus, uh, nee, ik heb geen Windows XP. Ik, ik geloof wel op mijn werk, maar dat ik heb, ik, omdat dat daarop staat, uh, neem ik altijd mijn eigen computer mee naar mijn werk. Omdat ik dan denk, het is een beetje, ja, als je het vergelijkt met auto's, het is op een gegeven moment met oldtimers. Je kan daar nog wel mee de weg op, met sommigen als je ze goed onderhoudt en aanpast aan de huidige maatstaven, maar ja. Precies, maar dat zou Microsoft ook kunnen doen met dit systeem natuurlijk. Ja, zij zeggen van niet. En het grappige advies wat ze geven aan mensen met XP is dat ze zeggen... je kunt het nog wel gebruiken, alleen moet je er niet meer mee internetten. Ja, dus dan wordt de PC tot een soort kladblok. Ja. Uh, meer kan je er dan niet meer mee. Dat is misschien in het algemeen nog goed. Dat vind je natuurlijk wel je computer gebruiken, maar niet internet. Dan blijft je een hoop ellende bespaard. Nee, maar dat, ja, je kan ook zeggen, ik weet, niet, ik weet niet hoe dat zit met de auto's. Als ik nu met een VW Kever uit 1953 naar een Volkswagen garage rijd... denk ik ook niet maar dat ze Maar we hebben het zeggen... niet over 1953, we hebben over een systeem wat... Dat is in computertijd, is dat, in computertijd is 12 jaar... dan praten we toch wel over 1950... Nou, 40 misschien wel, nou ja, net na de oorlog, zeg maar. Dat is toch wel heel erg oud. Twaalf jaar oud, dat is 2001. Toen dachten we nog dat de wereld stil zou staan... als gevolg van de millenniumbug. Dus er is... Uh Hey, komt heel Microsoft komt naar de, de studio. Vaker, maar Microsoft, komt naar de studio. En het leuke is natuurlijk wel dat we ze even willen voorleggen. Kijk, ik snap best dat zo'n systeem verouderd is... en dat het heel veel moeite kost om dat up-to-date te houden... en uh, goed veilig te houden. Maar biedt al die gebruikers die daar nu uh, zo content mee zijn... want dat XP is een van de beste systemen geweest van Microsoft... Waar ja. iedereen zei, je moet het hebben en het Zeker was geweldig... Alles... en nu ineens niet meer... Een, een, een, een iets aan. Zeg, oké, okay, stap dan met zoveel procent korting over... op Windows 7 of 8, wat er nu of is. Of maak er betaalde service van. Zeg van, oké, okay, je kan het blijven gebruiken. Dan betaal je 20 euro per jaar. En dan zorgen wij dat dat up-to-date blijft. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Het gaat er natuurlijk ook om dat Windows... ja die systemen, je zegt het zelf, die daarna zijn gekomen... die zijn niet zo een succes geweest. En zij willen toch op de een of andere manier... mensen ertoe overhalen om... A, over te stappen op nieuwe systemen... en misschien ook wel nieuwe computers te kopen. Ja. Ik, denk ik denk het ja. wel, maar we gaan het ze vragen in de studio. Morgen. En jullie hebben ook plakvlees. Uh, plakvlees, ja, vle weet je wat dat vle is? Plakvlees, ja, nee, ik, ik het heb niet. geen idee. Nee, plakvlees. Um, we gaan uh, schnitzels testen. En schnitzels is een van de soorten vlees... waarbij uh, die vaak samengesteld zijn. Dus uit oh. deeltjes Red's vlees, dan zo met bloed aan elkaar geplakt. Dacht, uh, en hoe dat in zijn werk gaat, dat zie je morgen live in de studio. Oh, ik dacht zitvlees, maar Brett van Hulten van Kassa... <laughs> morgen om vijf over zeven op Nederland 1... Francisco, jij komt hier elke vrijdag uh, vertellen over digitaal nieuws. Wat ja. is je hoofdpunt? Mijn hoofdpunt? Nou ja, wat ik wel opvallend vind is... Uh, je, je hebt bitcoin, hè? Bitcoin, dat is een betaalmiddel op internet. Tenminste, is het een betaalmiddel? Mensen gebruiken het als een betaalmiddel. Wat het nou precies is, dat is niet helemaal duidelijk. Maar uh, zoals je, zeg maar, uh, zilveren lepeltjes kan gebruiken als betaalmiddel... als maar genoeg mensen denken dat dat wat waard is... kan je ook bitcoin gebruiken. Dat is een betaalmiddel digitaal bestandje. En dat kan je uitwisselen met elkaar. En dan kan je veel geld met betalen. En dat is... Wordt steeds populairder. Wordt steeds meer waard. Die dingen die begonnen ooit met... Nou, voor niks kon je ze kopen zo'n ja. beetje. En inmiddels is de koers uh, heel erg hoog. Vraag me niet wat die vandaag is. En die... Uh, het begint ook een beetje de trekjes van een, een, een, een piramidespel te krijgen. En nu is er een, een jongen die een bank had in Australië... waar je uh, bitcoins kon bewaren. Want ja op internet is het niet veilig. Je zou ze eigenlijk op een, een Windows XP computer moeten bewaren... die afgesloten is van internet. Om maar zo te zeggen, op internet is dat niet veilig, zei die. Dus ik heb een speciaal systeem ontwikkeld waar je ze uh, kan onderbrengen. Dat bleek toch niet zo speciaal te zijn. En uh, de bank is beroofd. Er is voor 1 miljoen euro aan bitcoins... Coins gestolen. Door echte criminelen of door hackers? Nou, weet je wat het probleem is bij dit soort uh, markten? Uh, het is helemaal niet duidelijk of, dat, of die kraak er wel geweest is. Het kan ook zijn dat hij zegt van ja, sorry mijn bank is beroofd... en ik betaal iedereen voor zover mogelijk terug. Uh, dus ja, je krijgt een hele... net zoals je een beetje schimmige wereld krijgt... als je zilveren theelepeltjes gaat handelen... krijg je ook een beetje schimmige wereld met bitcoin. Zie ik voor het eerst... Dat het gebeurt is, wel vaker er zijn er banken over geweest. Bitcoin, uh, je ziet dat steeds meer criminaliteit zich naar internet verplaatst. Opstelt, dan hangt de hele wereld vol met camera's. En wat zie je, vervolgens blijven mensen, de criminelen blijven gewoon thuis. Ja. Die gaan maar niet meer naar buiten. Die doen het daar vandaan. En die... Uh, uh, ja, het is een beetje de vraag wat er met bitcoins gaat gebeuren. Sommige, sommige experts zeggen over een paar jaar bestaat het gewoon niet meer. Anderen zeggen het gaat de wereld veroveren als systeem. En dan krijgen we er nog een hoop lol mee beleven. Okay. Dus je ziet wel dat omdat steeds meer criminaliteit zich verplaatst naar internet... dat ook steeds meer internetcriminelen op de most wanted list komen van de FBI. En dan denk je bij de most wanted list... Bij maar internetcriminelen, zijn dat hackers of zijn dat echte criminelen? Eh... Uh, dat ligt eraan of je vindt dat daar verschil tussen zit. Uh, er zijn ja. criminelen die... Uh, uh, ja, nou, je hebt ook criminele hackers. Dus als iemand gaat hacken met criminele doeleinden, dan ben je een crimineel. Ja, ja. Dus dan gaat en, het echt over de criminelen. Ja, dus je hebt niet, we hebben het niet over de hackers, de aardige mensen... die fouten opsporen en zo, maar dat... Dat heeft hij. Maar hier is bijvoorbeeld iemand die er nu opgezet is. Want je zou denken van... voordat je op die lijst terechtkomt van meest gezochte misdadigers... nou moet je toch wel 25 mensen vermoord hebben. Of uh, ja. een, uh, een grote beroofd hebben. Maar dat, dat valt eigenlijk wel mee. Er staat nu een kerel op en die heeft een programmaatje gemaakt... waarmee je je um, partner kan bespioneren. Of je ex-partner. Dus wat, uh, het is een uh, programmaatje waar, waarmee je iemand een mailtje stuurt. Daar zit een code in. Als die daarop klikt, per ongeluk. He, je krijgt een soort phishingmail. Dan kan je daarna... in zijn in zijn of haar computer komen... om te bespioneren wat zo'n figuur allemaal uithaalt. Of in zijn of haar smartphone. En achterhalen waar die persoon allemaal is. Die is ook wel strafbaar, toch? Dat is wel strafbaar. En ze kunnen hem niet vinden. Dus ze hebben nu 50.000 dollar op zijn hoofd gezet... om hem te, uh, te vinden. Um, maar ja, het, ja bedoel, uiteindelijk gaat het om... er zijn duizend mensen geweest... die zo'n dingetje, programmaatje gekocht hebben voor 30 euro. Uh, dus er zijn 2000 mensen... ongeveer slachtoffer van geworden... En uh, that's it. En toch staat hij op de most wanted list. Wat heb jij met Carlos Slim? Ja, uh, nog niks. Maar stel dat hij KPN had overgenomen en ik daar abonnee was... dan had hij misschien wel ook daar gedaan. Wat hij namelijk kan doen is... Uh, hij heeft een hele eenvoudige manier gevonden om uh, software populair te maken. Uh, je hebt bijvoorbeeld Instagram. Dat is een hele populaire, uh, populaire fotosoftware. Stel dat je dat zou gebruiken. Uh, en uh, dat met miljoenen gebruikers. Hij heeft Mobley. Dat is nog niet zo populair. Dus wat doet hij nu? op alle mensen die een smartphone abonnement hebben bij hem die krijgen mobili automatisch geïnstalleerd op hun smartphone ja. en kunnen ze dat gaan gebruiken en dat is dat gaat hij met meer dingen doen en dat roept wel interessante vragen op van mag hij dat nou eigenlijk mag je nou maar zomaar mag ik nou zomaar als uh, als jij bij kpn zit bijvoorbeeld mag kpn dan zomaar nieuwe apps op jouw telefoon zetten waar je niet om gevraagd hebt met het idee dat je die misschien gaat gebruiken. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor telefoons... maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor televisies straks. Je hebt smart televisies waar je ook apps kan installeren. Je ja, hebt natuurlijk dat probleem laatst met, met Internet Explorer. Hè? Dat Microsoft automatisch installeerde op al die Microsoft-computers. Ja, ja. Dus we gaan hier ook, we gaan hier ook nog heel leuke feestjes mee beleven. En dat is door de Europese Unie toen verboden. Dit. Ja, dat zal hier ook wel. Maar dan zijn we weer een paar, jaar, een paar jaar verder. Ik mag erop wijzen dat het probleem rond de Internet Explorer van Microsoft... door de Europese Unie werd uh, opgelost... toen de Internet Explorer eigenlijk niet meer zo belangrijk was. Dus... Ja, die dingen hebben pas... We hadden het net over twaalf jaar. Dat soort procedures lopen vaak jaren. En op internet gaan dingen heel snel. En als iets jaren duurt, dan is het meestal weer voorbij. Francisco van Jolen. Graag tot volgende week vrijdag. En eerder al bij Midweek Den Haag... als we het hebben over politiek Den Haag. The police with spirits in the material world. Oppelingsnummer van de cd die verscheen in 1981 Ghost in the Machine. The police with spirits in the material world. In 1981 werd dit ook een hit voor ze. Reageer op de uitzending. Volg de gits.fm op Twitter. Word fan op Facebook. Surf naar de gids.fm. Het CDA wil dat het alcoholslot snel wordt geëvalueerd. Het zou te grote nadelen hebben voor professionele chauffeurs... die een keer een slok te veel op hebben. Beschonken bestuurders zijn een probleem... maar iemand die te veel gedronken heeft zijn werk afpakken... is disproportioneel, vindt Kamerlid Sander de Rauwe. Hoe gaan andere landen in Europa eigenlijk om met alcohol en auto's? Wiem Oudeweening, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Dat alcoholslot, hoe bevalt dat nou? Ik denk dat er weinig ervaring mee is in Nederland nog. Uh, het is wel zo dat als je meer dan anderhalf promiel alcohol op hebt... dan, uh, dan word je daartoe veroordeeld, kan je daartoe veroordeeld worden. Het kost 4000 euro. Verder heeft geen landervaring, behalve Zweden. Daar is het uh, werkelijk al een paar jaar... Uh, uh, zeg maar uh, goed gebruikt dat je daartoe veroordeeld kan worden... hoewel de, de Zweedse wetgever de sancties bij hele kleine overschrijdingen van het alcoholgebruik... Uh, niet zo streng is als bijvoorbeeld Nederland of Frankrijk. De Rauwe heeft dat natuurlijk aangekaart vanwege een vrachtwagenchauffeur die werd veroordeeld... en die mag dan zijn beroep niet meer uitoefenen... En volgens de rouwe zou dan de straf buitenproportioneel zijn. Klopt dat? Zijn we strenger dan de rest? Want je hebt het over die andere landen. Het is zo dat uh, in, uh, in, uh, in Zwitserland uh, hebben ze 0,8 promil. Dat is, niet, dat is vrij, vrij hoog. Meer dan wij. Wij hebben 0,5 promil. Zweden 0,2 promil. Dat is één glaasje. Maar in beide gevallen vallen daar de, de sancties wel mee, een, een, een kleine boete. En pas als je over die, uh, over die grens van één van promil heen gaat, dan, uh, dan komen er strafzaken van. Maar uh, in, in Frankrijk, waar het altijd ja, zeg maar een beetje liberaal was, uh, dat alcoholgebruik, vooral na lunch, uh, is men een paar jaar geleden heel streng geworden. Net als met de, uh, met de snelheidsovertredingen. Ja. En uh, daar, uh, daar kun je op een gegeven moment, ik heb het even, even opgezocht hoe dat gaat, uh, 100, 140 tot 750 euro boete bij de eerste overschrijding van 0,05 naar 0,08. Ja. Uh, maar daarboven, boven de 0,08, dan kan het al 72 uur ontzegging van de rijbevoegdheid zijn. En een boete tot 4500 euro. En als je buitenlander bent en je bent erbij betrokken, dan hoef je die 4500 euro niet meteen te betalen. Maar die strafzaak die komt wel. En je moet dan wel tussen de 1150 of 2250 euro borg betalen. Contant. En op plaatsen. weet dat nou ook? Zijn er minder beschonken bestuurders in Frankrijk? Nog niet, nog niet meetbaar. Maar men is wel voorzichtiger geworden. Dat heb ik van, van mensen om me heen gehoord. Van Fransen in het bedrijfsleven. Die zeggen, ja jongens oppassen. En ze, ze doen wat minder. Maar of dat nou minder ongelukken heeft veroorzaakt. Met dodelijke afloop. Want uh, ja, 20% van de dodelijke verkeersongevallen in, uh, in Europa. Dat is toch de alcoholmisbruik. Uh, dat heb ik nog niet kunnen vinden. Maar men is voorzichtiger. Net zo hoe de stad men voorzichtiger is met te hard rijden in Frankrijk. En in Zweden en in Zwitserland? Zweden en Zwitserland... Uh, daar, ja, Zwitserland en daar komen niet zoveel gegevens uit. Maar bijvoorbeeld in België, daar werkt het wel. België, dat was ook een land waar behoorlijk wat gedronken werd. Vooral in de weekenden. En België had ook een, een aanmerkelijk hoger uh, aantal verkeersdoden per jaar. En dat is uh, drastisch teruggelopen. Maar nog steeds in de weekends bij, uh, bij uh, steekproefcontroles. Want dat is eigenlijk het, uh, het, het, het hele eikpunt voor, de, voor dat alcoholmisbruik. Uh, komen er nog steeds veel uh, alcoholmisbruik. Met name in België voor ook. In de Belgische kranten was natuurlijk deze week veel aandacht voor een dronken vrouw die vol op een landbouwmachine is ingereden. Dus dat heeft weer opnieuw de, de, de aandacht gehaald. Zijn er nou voorbeelden van landen, behalve Frankrijk, waar er echt sprake is van een cultuuromslag ten aanzien van alcohol en auto? Nou, het gek is dat in Oost-Europa is het alcoholgebruik behoorlijk hoog vergeleken met West-Europa. Maar de sancties daar die zijn heel hard. Uh, er is echt zero tolerance beleid. Uh, geen alcohol achter het stuur. En als je in Oost-Europa erbij betrokken raakt... Ja, dan, uh, dan ben je ook zuur. Een uh, Oost-Europees uh, juridisch systeem en, uh, en uh, politiecellen... dat lijkt me niet een, een pretje. Uh, aan de andere kant, in Zuid-Europa is men altijd wat makkelijker geweest... met, met alcoholgebruik in Frankrijk. In Engeland, Engeland lussen ze er ook letterlijk wat van. Daar is de grens 0,08... Uh, dus uh, 0,8 promiel dat is een stuk hoger. Uh, er is geen eensluidend beleid. Uh, 0,05, een half promiel dat is eigenlijk uh, usance in heel Europa... op een paar landen na... Maar in ieder land zijn de sancties verschillend, uh, variërend van, uh, van uh, lichte boetes in Zweden voor een klein beetje overschrijding en maar meteen ook punt op je rijbewijs. En dat geldt ook voor jeugdige grote mobilisten uh, tot die 4.500 euro boete bij een uh, overschrijding van uh, 0,8 promil in Frankrijk. En dat is vrij heftig. En in Frankrijk heeft natuurlijk echt wel een cultuuromslag plaatsgevonden. Ik kan me herinneren dat je daar zelfs een blaastest bij je moet hebben. Hè? Ja, dat is uh, vorig jaar uh, was dat. Even actueel, Je moest een blaaspijpje bij je hebben... zodat je zelf kon blazen als je werd aangehouden. Of zelf kon controleren. Een soort uh, handmatige uh, alcoholslot. Um, maar dat is een stille dood aan het sterven. Want dat schijnt juridisch niet helemaal getimmerd te zijn. En het is al een paar keer uitgesteld. En je hoort er op het ogenblik niets meer over. Wanneer je het niet bij je hebt... sowieso word je niet beboet. Het advies is gewoon... Geen drank drinken. Geen drank drinken, of binnen de tolerantie die uh, al jaren bekend is... met name in Nederland. Dankjewel, Wim Oudewerning. Graag tot volgende week. Tot volgende week. En dan nog de televisie van vanavond. Om vijf voor half negen op Nederland 3... bekijkt André Kuipers de wereld van boven. Met zijn voeten op aarde, want hij bezoekt Brazilië... waar hij vanuit de ruimte die kap van het oerwaard al zag. En hij aanschouwt het nu van dichtbij. Om half negen op RTL 5 de film Black Swan... over het wel en wee van een balletdanseres... gespeeld door Natalie Portman. Ze won er een Oscar mee... Ik heb geen idee waar Black Swan verder over gaat... maar ik gebruik het als opmaat naar de film Burn After Reading... van de koen broertjes Een bankenspecialist, Osborne Cox, daar gaat die film over... heeft een drankprobleem en wordt ontslagen bij de CIA. En een DVD met zijn persoonlijke gegevens... belandt via het echtscheidingskantoor van Vrouwlief, Lief... in handen van de sportschool. Medewerkers Piet en Puk... En die twee die hebben geen scrupules en besluiten Osborne te chanteren. En dat gaat ver, want een van die twee die, eh, ruikt haar kans... om de door haar verzekeringsmaatschappij geweigerde... vier cosmetische operaties alsnog te kunnen betalen. Kortom, het gaat over overspel, over chantage, comedy en misdaad. Altijd leuk, die broertjes Koen. Als u mij in dit kijkgedrag volgt, dan mist u de documentaire... 25 jaar spijkers met koppen die om vijf voor negen op Nederland 2 wordt uitgezonden er nooit van gehouden om naar mezelf te kijken. De Gids.fm kunt u volgen via Twitter. En wilt u meediscussiëren over wat u in dit programma heeft gehoord... dan kunt u terecht op onze Facebookpagina. Zometeen Jurgen van den Berg met het onvolprezen lunch. Is die er al? Nee? Er is maar één lift werkzaam, Jurgen. Het gaat ontzettend, ontzettend traag. Volgende week moeten we lopen. Eigenlijk heel erg goed. Oh. Ik wens u alvast een goed weekend. Maandag zitten we er weer. Zit ik er weer met de rest van de crew hier voor opnieuw een aflevering van het Omroepbreis programma elke werkdag tussen 11 en 12 op deze zender. Surf naar de gids.fm. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eredivisie. Gouda GO Ahead Eagles. De voorzitter daar is hij dan. Het adres stromen. Schopt dat blijft hangen. op de bal in de goal. Dit Utrecht. Draait even weg is dan twee tegenstanders pijken. En ADO Cambuur. buur. Ja! En ook wereldbeker schaatsen in Calgary. Peter het verschil goed te maken. En langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1.